D66 Midden-Brabant kiest voor de gemeenten Dongen, Goorlen, Tilburg en Waalwijk de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ja, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Uh, ik heb aan de telefoon uh, Piet Verheijen. Hij is van uh, de regio Goorlen. Uh, goedenavond. Goedenavond Erik. Ja, een uh, beetje vroeg of is dit de normale tijd om uh, de nieuwe lijsttrekkers vast te stellen? Nee, dit is echt, echt normale tijd. Uh, daar moet je op tijd mee beginnen. Uh, wil je uh, een, uh, een goede lijst hebben, wil je dus ook de mensen interesseren voor uh, uh, het stemmen op die lijst... ...dan zul je in ieder geval, zul je dus vroeg ook moeten beginnen met de campagne. Mm -hmm. Met je voorbereidingen, met je uh, voor het verkiezingsprogramma en dergelijke. Dus dat kost allemaal erg veel tijd. Ja, inderdaad. Hoe is uh, ja, de verkiezing tot stand gekomen? Wie hebben er gestemd bijvoorbeeld? Uh, onze leden uit, uh, uit Goren, die, uh, die heb ik gestemd. En... Alleen de leden uit Goren. Ja. En wie was uw concurrent? Ik had geen concurrent. Oké, okay, u was alleen? Ja, ik was alleen, maar dat betekent bij D66 niet dat je zomaar meteen uh, lijsttrekker bent. Dan moet er nog uh, uh, gestemd worden. Of men is voor, of men is tegen. En dat is gebeurd. En ja, ik ben uh, met unanieme stemming ben ik, uh, gekozen. Ja, inderdaad. Als het straks eenmaal losgaat, volgend jaar, hè, de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en uh, ja, de uitslagen die zijn positief. Is er dan ook een grote samenwerking met bijvoorbeeld D66 in Tilburg, onze buurgemeente? Um, ja, regionaal hebben wij natuurlijk als Koolen, hebben wij, hebben wij ook een functie. En uh, zullen we daar dan gaan, onze D66-raadsleden, die dan uh, weer in de raad zitten in Tilburg, zullen we dat tegenkomen. Benen we ben ook dongen. Hm. nu op Baalwijk. Ja, Zilver en Zilverenbeek doen helaas niet mee. Nee. Maar um, ja, wij komen, wij, wij komen onze mensen tegen. Ja, inderdaad. Wat zijn uh, de hamerpunten volgend jaar tijdens de verkiezingen? Wat, uh, wat, is, uh, wat, wat zijn de hoofdpunten van D66 om uh, veel stemmen te krijgen? Dat is, uh, dat is nog een beetje vroeg om, uh, om hierover te praten op dit moment. Want wij zijn bezig met het schrijven van uh, het verkiezingsprogramma. En dat gaat al doorlopen tot in september. Okay. In september gaan wij het concert gaan we voorleggen aan, uh, aan onze leden. En die kunnen dan uh, amendementen plaatsen, tekstwijzigingen en dergelijke, of uh, totaal andere dingen voorstellen. Dat kan. Um, dus, um, nou ja, wat, wat, wat, wat sowieso, dat is, uh, dat is het algemeen voor D66, wij zijn een onderwijspartij. Mm -hmm. Dus, um, ja, onderwijs, dat, uh, dat heeft heel erg veel met, uh, met, jeugd, met jeugdvorming te maken. Um, daar zullen wij natuurlijk heel erg. Uh, uh, zelf oprichten en uh, duurzaamheid, dat kan ik er ook wel vertellen, duurzaamheid milieu. Ja. ja. En uh, duurzaamheid, uh, dat doen we goed hier in uh, de omgeving van Goorle? Of kan daar nog wel wat verbetering uh, aan te pas komen? Ja, ik vind dat het veel beter kan. Als we nu kijken naar het milieuplan, wat er ligt wat af, wat is tot, uh, tot 2020... ...dan zie ik uh, toch wel een aantal dingen. Dat wat ik zeg van Goor, oh, daar, daar hadden we echt wel progressiever mee, uh, mee om mogen gaan. Um, daar willen wij in ieder geval, dus, uh, uh, de komende tijd hebben we daar ja, sowieso onszelf weer uh, goed in verdiepen. Mm -hmm. um, en de rest van het thema's ook trouwens, want een stuk of elf hebben we nu al wel gekozen. Mm -hmm. Maar um, daar, willen we, daar willen we dus echt uh, in onze uh, uh, gemeenteraadsperiode op gaan drukken. Ja. Zeker. Ja, En vooral onderwijs, hè? want u zei het aan het begin al, daar is jullie partij toch, uh, dat is toch een van de grote hamerpunten ook in Den Haag. Hè? Ja, wij vinden wij vinden onderwijs wij vinden wij, uh, vinden wij heel erg belangrijk. Kwalitatief uh, goed, uh, goed onderwijs. Dat uh, ook iedereen mee kan dat er niet alleen maar gekeken wordt bijvoorbeeld naar uh, CITO-toetsen. Maar ook hoe ontwikkelt uh, het kind zich uh, sociaal. En uh, ja, wat voor mogelijkheden zijn daar verder, uh, verder op uit te maken. Nou, hebben we als gemeenteraad hebben wij uh, met, uh, of de gemeente die heeft eigenlijk alleen maar invloed, primair invloed op. De uh, accommodatie van, uh, van de school. Uh, die uh, die moeten ze betalen, die moeten ze onderhouden en dat soort zaken. Ja. Echter, um, we kunnen natuurlijk ook met de schoolleidingen van de zeven basisscholen, hier bijvoorbeeld in Gorle uh, en Middle Hill College, um, kunnen we natuurlijk om tafel gaan zitten en kunnen kijken: van goh, um, wat zijn voor jullie zaken zeg, die je uh, graag anders zou, zou willen zien? Kunnen we kwalitatief kunnen we iets verbeteren en hoe kan de gemeente daarop bijdragen? Ja. Daar willen we heel erg naar, naar gaan kijken. Ja. Zoveel mogelijk in gesprek met, uh, um, ja, met deze mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Uh, uh, zoveel mogelijk in, uh, in gesprek gaan goed luisteren en uh, met hen wat, uh, wat moois zien, uh, zien te organiseren. Uh, ja, lerarentekort, uh, leraresentekort, bijvoorbeeld de Keizer, de school in, in Goerle. Ik maak het zelf aan de lijve mee. Uh, is dit ook een groot probleem? En is dat op te lossen volgens, volgens u van D66? Het is een probleem. Dat weet ik. De van die, die heb ik op dit moment niet, uh, niet op een netblieft. Maar sowieso uh, als er leraar tekort zijn. Is, uh, dat is vrij structureel. Dat hoor je ook wel op andere basisscholen. Ja, dat is ons een doorn in het oog. Dat moet eigenlijk niet kunnen. Die kinderen die hebben, die hebben stabiliteit nodig. En, natuurlijk, mensen kunnen ziek worden. Dat is een ding wat zeker is. Hmm. En heel fijn als er al uh, vervanging is. Um, Daar moeten we in feite al, uh, al blij mee zijn dan uh, op, uh, op, op dat moment. Maar als je kinderen naar school of uh, naar huis moet gaan sturen omdat er geen leerkrachten aanwezig zijn, ja dat kan gewoon niet. Nee. Okay. Dan, moet, dan moet echt wat dan, uh, aan gebeuren. Okay. Maar nogmaals, ik weet niet hoe manifest dat dit probleem is, dat moeten we nog onderzoeken. Ja inderdaad, dat gaat dus nog gebeuren, oké. Okay. Nou, ja. bedankt voor uw toelichting in elk geval. En ja, heel veel succes en uh, volgend jaar de verkiezingen. En ik neem aan dat dat wel goed komt. Um, ja, daar gaan we wel vanuit. We gaan er hard voor werken om uh, in ieder geval de stemmers uh, achter ons te krijgen. Dus, nou, dankjewel Erik voor, uh, voor het gesprekje dat we gehad hebben. Ja, wel ik zie ik weer